Dood van een marktkoopman. Naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie meen te de goede. Derde deel. Ja ja nou. het is lekker oorlog. Heb ik niet meegemaakt. Waar gaan we heen? Even uit de wind zitten, op een stil plekje. Dat is dat veel pad vinden staan. Laat het ze even wel zien. Ik ben eigenlijk een beetje te jong voor, maar ja, één keer maar toch de eerste keer zijn, die maar. Wat je bedoelt? Zoals ik het zeg. Stil plekje, daar is Nelly's bar. Stil plekje, Nelly's bar. Hij ah, loop nou maar door. Oeh! Zal ik ze? De ik hier! Ah, wat nou? Ik heb nog steeds pijn in mijn poot. Niks mee te maken en doorlopen. Je bent van de recherche, we moeten een moord oplossen. En ja, wat nou poot? De hier. als je er geen zin meer in hebt, dan breng je je naar de GGD. Waarom blijf je nog staan? We zijn er. Waar? Op ons stille plekje. Jouw stille plekje zou je bedoelen? Hé, nee. moet je lezen wat hier op de deur staat. Als ik niet open doe, ben ik er niet. Niet kloppen of schreeuwen, want ik ben er toch niet. Amsterdamse humor. Leuk, hè? Waarom bel je nou? Er is toch niemand? Dat is mijn humor. het hoerenlopers. Nelly! Grijp Al oh, lekkere dikke walrus van me. Hey, even wacht, ik kom eraan. Het leven de emancipatie. Kijk, dat was nou Nelly. Een toffe meid, jongen. Zo komen jullie erin. Heel ja, gezellig. Ja. Zeg, wie is dat? Puntje van je? Een uh, collega van me. Oh. Jan Willem van de Wetering. Ook, ook nooit van gehoord. Is die ook bij de politie? Of... Uh... Heb je die meegenomen uit Etalazie van nee, nee, nou, dat is Brigadier de vier. Oh, nou ja, mij ook goed. Ik zal even een ligje maken, ja. kunnen we zien wat we zeggen? Maak we het net wel gezellig met z'n drieën, hè? Zeg, uh, vind je ze mooi? Uh, u, u bedoelt? <laughs> God is goed. Waar kijk je nou naar, mooie man van me? Je kijkt toch naar hè? tieten? Uh, uh, ja. <laughs> ja. Laat maar zitten. Hier, neem een drankje. Hey, als je een fles champagne neemt, dan ga ik topless. Uh, een fles champagne kost vandaag de dag... Een fles champagne kost vandaag de dag, Benelli, 75 gulden. 75 gulden? Ja, zeg, hey, je bent hier niet bij de slijter. Nee, ik ben bij de politie. Ja, dat weet ik wel, maar ik heb een prijs. En ik hou niet van corruptie. Heb je wel eens politie over de vloer? <lacht> Goed, gaat. Hoor je nu een grijpstraal? <lacht> of ik hier wel eens politie over de vloer heb? <lacht> nee hoor. Tenminste, niet iedere dag. Jij? Huh? Nou... Ja, soms, hè, Nelly? Oh. We kennen elkaar al jaren. En hij hebt altijd vrij en twee. hè? Lekker fijne, dikke walrus van me. <laughs> en krijg jij dan wel topplecè? Uh... Hij krijgt alles. En alles voor niks. Nou. jongens, van de getitten krijg ik maar dorst. Wat zal ik eens inschenken? Hey, een lekker cocktailtje. Nelly heeft net een nieuw recept uit de kop geleerd. Wil ik wel eens even op jullie uitproberen? Nou, uh, geef mij maar een jonkie. Even rustig aan. Want eigenlijk zijn we hier voor zaken. Echt, gaat zaken? Ja, er is hier iemand in de buurt vermoord. Oh, zei ik het niet. Jullie brengen altijd narigheid. Aangeroggen van de Rechtboom Sloot, ken je hem? Eh, uh, nee, ik niet. Maar dat geeft toch niks, hij is toch dood? Nou, nou. Ja, wat nou, nou, nou? Leven is heel simpel, o brigadier. De commissaris komt straks ook even langs. Om de zaak even door te nemen. Oh! Ja, dan moet ik me wel even onkleiden. Nee, je gek, De commissaris is er wel wat gewet. Heeft u een vergunning voor deze bar? <laughs> oh, lekkere dikke walrus. Hoor je wat die vriend van je vraagt? Dat neem me niet kwalijk, hoor. Ik ben alleen maar een tikje nieuwsgierig. Zit een beetje mijn naam in. Oh, meneer, meneer kan nog grappen maken ook. Nee, jongen, ik heb geen vergunning. Het is dus eigenlijk ook niet een echte bar. Je kunt hier wel van alles krijgen, maar... Uh, kijk, meestal heb ik maar één klant tegelijk. He, begrijp je? Ik hou het een beetje stil. Ik moet het van de recommendatie hebben. Mond-op-mond uh, -mond reclame, zou ik maar zeggen. Oh, zeg, dat is ook geen gekke woordspeling. Dat zal de baas zijn. Oh, ik doe wel even open, wacht. Maar. Zo, heren. Kom er maar in. Nou, nou, heren. Zo. Goedemiddag. Ja. Gaat, gaat u zien middag. hoor. Ah. Zo. Nou, kom maar, zo is. Mooi plekje, de hier, Gezellig en toch beschaafd. Waarom, commissaris? Het was toch jouw idee, brigadier? Nee, nee. Alle eer aan de adjudant. Ach, ja, natuurlijk. Het is de vaste stek van de adjudant. Ja, nou zijn we er weer. Een borreltje, heren. Doe maar. Zo. Zak even lekker gezellig muziekje erbij op. Nee, nee, nee, nu niet. Oh, wat nou, lekkere walrus van me. Je bent altijd zo gek op de alleen. Nu niet, wel. Blijft niet? Ja, dokter? dokter, doe nou wat. Heb je op? Ja, natuurlijk. Heb je hierop in de televisie? Ja, nou, hier, drink op. Drink nou op, lievertje. Werk ja, met die rotzooi. Uh, hey, niet ondankbaar zijn, <tie> dat je dan komt. Drink op. O, oh, wat verdammer. Is dat het merk van die hoedje op de televisie? Oh, wat ben nu toch een grappige televisie? Ja, zeker. Het is leuk ja. bij de politie. Nou, uitgehoest, dat je dan... Ja, sorry, dat Sorry. Nou, laten we de zaken eens even doorpraten. Als u het niet erg vindt, mevrouw. Ik? Oh, nee hoor. Zaken gaan voor het meisje, zal ik maar zeggen. Uh, dokter, hoe lang is Rogge dood? Tja, ik moet nog een paar proefjes doen, maar het is allemaal vrij vers. En ja, wat denkt u van de verwondingen? Een hele verwoesting. Alles ligt zo. aan poeien wat God zo mooi heeft gemaakt. Oh, dokter, wat zegt u dat mooi? Nee. nee oh, neem me niet kwalijk commissaris. <laughs> ik zeg al niets meer. Hebben we al een idee wat het wapen is geweest? Nou, het is geen steen. Die hadden we moeten vinden. Akkoord. Nee, het moet iets ronds geweest zijn. Een bal, en een... Ja. Ja, een. Een musketkogel. Nou, bestaan die dan nog? Ah, alles bestaat. Als je het maar gebruikt. <lacht> die commissaris. <lacht> nee, oh, nee. Neem me niet kwalijk. nee, me niet kwalijk. Maar ik vind dit toch zo uitdrukkelijk spannend. Hmm. Is dit een film zo echt? Hè? Nee, een musket vuur je niet zomaar af. Dat moet iemand gezien of gehoord hebben. Dat is uw probleem. Ik heb een lijk met een verbrijzelde kop. Ja, dat ja. weet ik ook wel. Een hamer? Ja, maar dan wel een hamer met een ronde kant. Dus uh, een soort balletje. Hm? Ja, misschien wel een rubberballetje met, met, met gemene spijkertjes erin of, of, of een heleboel kleine balletjes. Ah, die komen niet zomaar uit de hemel vallen. Ze zijn er binnen geschoten, een ballengebier. Graag, <laughs> Nelly, Nelly. Ja, oh, sorry. Nee, zeg nog eens even bij, wil je? Ja. Nou, wat, wat denk jij daarvan, brigadier? Uh, ik zat aan een goede dag te denken. Een goede dag, ja. Een ijzeren bal die met een ketting aan een stok zit. Dat snoegen vroeger de poorten elkaar de hersens mee in. Juist, ja. Maar dan een goede dag in een moderne vorm, hè. Met, met een veer of zo. Een, een hele sterke veer. Of, of, of een cilindertje met, met geperste lucht. Ja, ja, ja, dat zou allemaal best kunnen. Maar dan, dan had hij in de kamer moeten zijn, hè. Er zijn alleen vingerafdrukken gevonden van het slachtoffer... en van zijn vriend Zilder. Dan is de dood via het raam gekomen. Nee. Hmm. Nou, dan is het uh, dook van het vorige dag te raden. Uh, misschien hing het wapen wel aan de muur, uh, voor de sier. Nee, nee, nee, nee, dat nee. is een veel te ingewikkeld wapen. En Esther en Zilver die hebben niks gehoord. Esther is nu erfgenaam en Zilver zat in de zaak. Ja, en die Zilver deed geen aangifte. En Grijpstra vertelde me onderweg hier naartoe dat er een blikje met geld is verdwenen, met een mil of tachtig. Ja, iemand moet geweten hebben dat hij het geld in huis had. Nou, ah, dan... Uh... Dan moeten we de markt op, hè? op zoek naar een zogenaamde collega. Nou, eigenlijk is het allemaal onzin. Waarom liet de dader dan de portefeuille in de zak zitten? Echte dieven stelen alles. Ik heb nog nooit meegemaakt dat die ze belaten liggen. Ja, goed, goed, goed. Maar dit zou toch een heel slimme dief kunnen zijn? Hè? Zodat wij zouden denken dat het geen roofmoord was, maar uh, pak weg een uh, moord van jaloezie. Hè? Hm. Nou, dan gaan we mooi de verkeerde kant op. Ja, maar dat kan ook allemaal niet. Als Roger via het raam is gedood, dan was de dader buiten. Echt, gat wat ingewikkeld. Ja. Je zou aan een complot kunnen denken. De medeplichtige kan in huis zijn geweest. Esther of En Silver. dan is er koffie, ah. net vers. Uh, ja, no. je krijgt koffie. Ik heb een hekel aan zatmannen. <laughs> zatmannen, ja. die houden we erin. Jullie wel. hebben nog vragen <laughs> genoeg? Ja, zeker, zeker, zeker. Maar op iedere vraag is een antwoord. We komen er wel uit. Die, die Rogge was een gekke vent. Hij zette mensen graag voor schut. Ja, Ja, dat vertelde Esther ook. O oh ja? Nou, dat moet je me morgen dan maar eens vertellen, jongen. Die zilver moet dat dan ook hebben gedaan. Een heel agressieve dondersteen. Een eerste klas verdachte. Ah, niet zo snel, niet zo snel. Ik, ik weet het niet. Hij is in de dodenkamer geweest, was natuurlijk een beetje nerveus. Maar wat dan nog? Nee, we hebben nog lang niet genoeg aanwijzingen om hem aan te houden. Nou, uh, zullen we dan maar? Uh, nee, het wordt nou net spannend. Uh, uh, wat krijgt u van ons, mevrouw? Oh, wat officieel opeens. Nee hoor, ik krijg niks. Ik vond het wel te gezellig. Ja, goed morgen. Waren. Ja. Bedankt oh, dokter, dokter. Bedankt. Dokter, kan ik nog eventjes blijven? Blijven? Ja, moet eens komen. Ik heb hier al een tijdje zo'n pijn. Hè. Hier, hier al onder aan mijn rug. Warm aankleden, warm aankleden, Nelly. Goed. Nee. Ja. Nou, hou ik een dokter van niks. Ik ga de auto wel even halen. Want anders gaat de brigadier met met stenen gooien. Mooi. De Gier, ga jij even met mij mee? Ik uh, moet over een loopplank. En ik denk dat ik dertig jaar geleden voor het laatst gezwommen heb. Ja, natuurlijk, commissaris. domme. Ben ik mijn sigaren bij Nelly vergeten. Even terug. Uh, kom op, brigadier. Maar. Dat uh, je uh, dan redt het wel. Je moet nog rijden. Loop, uh, de Gier. Gaat het, commissaris? Ja, jongen. Je hoeft me echt niet te dragen, hoor. Oké, okay, meneer. Weet je, jongen. Ik... Uh, ik wil nog iets doen vanavond. Thuis zit ik toch maar te praktiseren. Ja, meneer. Ja, en dan vragen ze weer waarover ik zit te praktiseren. Ja, natuurlijk, meneer. Uh, moeten we niet deze kant op? Nee, nee, ik kom nog maar even mee. Ja, meneer. Uh, zie je die boot, hè? Ja, meneer. Nou, daar gaan we even een kopje thee drinken. Wacht jij even hier, dan ga uh, ik ons bezoek even aankondigen. Maar uh, wat moeten we hier, commissaris? Nou, even stil, jongen. Oh, wacht, wacht. Help me maar even over die plank, hè?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 Regie meende te goede.